1 Uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Irak plegen paramilitaire milities oorlogsmisdaden met wapens die zijn geleverd door het Westen. Dat zegt Amnesty International. Het gaat om Shiïtische milities. Ze gebruiken wapens die het Iraakse leger heeft gekregen voor de strijd tegen IS. De wapens zijn geleverd door Europese landen, Amerika, Rusland en Iran. Volgens de Mensenrechtenorganisatie maken de milities zich onder meer schuldig aan ontvoeringen, marteling en executies. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft vorig jaar veel meer boetes uitgedeeld aan bedrijven die zich niet aan de regels hielden. Inspecteurs deelden bijna 8000 boetes uit, 20% meer dan in 2015. De stijging komt vooral doordat de NVWA strenger controleert. Inspecteurs waarschuwen minder en delen eerder boetes uit.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 Politiemensen pleiten voor 5000 euro boete voor mensen die met de jaarwisseling vuurwerk naar hulpverleners gooien. Als blijkt dat de dader alcohol of drugs heeft gebruikt, moet die boete worden verdubbeld. Die ideeën kwamen naar voren bij een enquête van vakbond ACP, die door 1700 politiemensen werd ingevuld. Honderden mensen hebben gisteravond meegelopen in een stille tocht voor drie jongeren uit Hoge Zand en Sappemeer. Op kerstavond kwamen ze bij een autoongeluk in Groningen om het leven. De jongeren waren 18, 19 en 21 jaar. Het weer vanmiddag schijnt de zon geregeld, met aan de kust mogelijk nog een winterse bui. Het is 1 graden in het oosten en 5 graden in het westen. Vanavond en vannacht gaat het weer een paar graden vriezen. En ook morgen vriest het op veel plekken de hele dag. Wel schijnt de zon af en toe. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is de A5 in beide richtingen dicht, vlakbij Amsterdam... vanwege een brand op een industriegebied in het westelijke haventerrein bij Amsterdam. Verkeer moet via de A10 West voorlopig. Tot zover de verkeer. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leven!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 Ja ja, hallo, dames en heren. Mijn naam is Johan van Gulik. Uh, is niet mijn artiestenaam. Mijn artiestenaam is Johan. En ja. je dat weet. En uh, jullie kunnen wel horen waar ik vandaan kom. Zijn er nog meer mensen uit Moergestel? Ja. Niet. Dacht ik al. Nou goed, ik heb maar vijf minuten. Uh, waar we het over hebben. Uh, Marokkaanse duiven. Ja. Jullie weten waar, waar ik het over heb. Het zijn zeg maar die duiven die altijd bij een snackbar rondhangen. Ja. En proberen die patatjes uit je bakje te stijlen. Weet je? Nee, je? Serieus, laatst zou ik, ik zit een patatje te eten. Komt er zo een Marokkaanse duif aan fladderen. Gaat op het randje van mijn bakje zitten. Pikt een patatje. Vliegt weg. Komt hij even later weer terugvliegen met het gestolen patatje nog in zijn snaveltje? Gaat op het randje van mijn bakje zitten. En dipt hem zo in mijn bakje met mayonaise. Nah. <applaus> Brutaal, jongen.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 Wat dat betreft zijn die Surinaamse duiven. Je kent ze wel, die Surinaamse duiven. Met die uh, gouden ringetjes om je pootje. Die zijn tien keer erg, man. Die komen er één om een hoekje vandaan. Kijk Doe Doegoe! Ja. Maar goed, uh, trouwens. Over uh, vogels gesproken. Ik denk dat ik hem heb, hè. De vogelgriep.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 hij zegt, nee, jongen, ik ben een beetje moe. <lacht> ik denk, ik lekker vroeg mijn nest dagen de haken van uit knappen... want ik ben gisteren de hele dag bezig geweest bij die Jan van Gent. <lacht> Dat ik vogel, hè? <lacht>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 Ik draait geen haar meer Maar je gaat dus niet mee? Pa zegt, nee, jongen, maar... Kan niet mee? gaat maar door, hè. Hij zegt, Adi, Adi, ik ken helemaal geen Ari. Hij zegt, wel, maar met die Hanekam, die rare vogel. Zit hij nog steeds op het Capino Pinobelet? Hij zegt, wacht even, je bedoelt Aarond. Ja, ik vond het wel een goed idee, dus ik bel Arend op. Ik zeg, Arend, uh, lekker weer. Heb je zin om wat leuks te doen? Lekker potjes schaken in het park of zo? Hij zegt, ja, leuk schaken. Maar ik vind het park iets te ver. <lacht> ja, toen zijn we bij mij op de hoek heb je een café, Café de Vlieren, Fluiten. Nou, zijn we daar maar gaan zitten. Ja, we zijn zo'n kwartiertje bezig. Na een kwartiertje vraag ik, Arend, Arend, wil jij wat drinken? Want nou, hij is echt te gierig om mijn geld uit te geven. Dus... Ik vraag Arend, wil jij wat drinken? Hij zegt, ja, lekker, doe maar maar een colibrizer. GELACH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 Wat heb jij net gezet? Hij zegt, ben je een beetje kippig of ofzo? Ik heb net je loper geslagen. Ik zeg, wat? Loper? <lacht> <lacht> wat loper? Nu <lacht> <Hey, you, you lacht> moet je wel een beetje op daar letten. Ik zeg, wat? I think of you. It always turns out good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 Ja, Johan van Gully. Nou, leuk hoor. Ja, hij is erg leuk. En uh, regelmatig in Zandvoort uh, treedt hij op. Oké. Okay. kan je hem uh, live bewonderen. Ik heb daar nou. al verschillende keren echt onder de tafel gelegen door die man. Wat ja, lachen. Ja. Okay. Oh, oh, wat is die erg. Goed zo. Uh, nou, fantastisch. Dat was onze conferentie. Dit is een nieuwe plaat. Dit is van uh, London Grammar. Ken kent ze misschien nog. Die hadden vorig jaar ook zo'n prachtige. Rooting for you. Heet het. Let it burn. And my darling, I'll be rooting for you. And um, where did she go? Truth left us long go. and I need. I should let it go, but all that is left is my perspective, broken and so left behind again. I know. It. Is it all for me? Because I know it's all. Emma Darling, I'll be rooting for you. Lemma Darling, I'll be rooting for you. Rooting for you from London Grammar een uh, uh, opvolger van Strong in de tijd. En een uh, prachtig liedje, vind ik persoonlijk. En dit is Bears Dan. En dat gaat over Berlin. En ook dit is een mooi liedje. ja. Ze zijn er nog wel hoor. Als je wil. The cold wind made your cheeks glow. Shivering away under your coat. Berlin was all covered in snow. All I could offer was a hand to hold. So we made our way to the memorial. I traced your hand along the wall when they put on the video. I felt your hand tighten in, in mine. Oh to be lost in an Alzheimer's fault, like the grandfather I lost before I lost. I raised the root, spare the tree, and cut you out of my memory. Leave my world just black and white Snatch the sun out of the sky For the only color in my life Is the memory of you and I Oh for every crime that I commit Is there not a punishment that fits I'm sorry is an endless corridor where behind each ever open door All my doubts, my fear, my sin I don't know how to begin It's a maze within a maze without within My mind, my mind, my labyrinth I can't forget you I try all Happy is the blameless Vestal's law The world forgetting by the world forgot Is it eternal sunshine or endless dark Or just a branch left hanging by the bar Maybe there are victories and defeats That slip through the cracks of history We're just two little people in a seat But know that it meant everything to me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 Het met heeft uh, overigens niets met die aanslag te maken hoor, dat u dat niet denkt. Wat al vreselijk genoeg was natuurlijk. Maar uh, dit liedje was er al voor die tijd. There's Den was dit en het liedje dat heet Berlin en het is gewoon mooi. We gaan naar uh, een ander mooi liedje, ook weer, ook weer nieuw en dat is From the Other Side of the World. En dat is van Sarah Hart, ja, dat is ook prachtig als hij het doet. Ja, natuurlijk doet hij het. Kom nou. Tja. Dit is ook mooi, toch? Heel apart, maar wel mooi. From the other side of the world. Zoals ik abusivelijk zei. Ja. Star, Heb je als je niet goed op je schermpje kijkt. Hè? Mm. Sarah Hartman dus. En from the other side of the world. You star, ja, we hebben nog één plaatje voor het nieuws. Ik weet niet hoe lang het duurt, maar het is wel een lekkere. Gaan we gaan weer even swingen jongens, want al uh, die rustige nummers en zo, dan val je misschien in slaap en dat moeten, moeten we maar niet hebben. Dus we gaan even naar de dik zo, dan kan Dolly weer even op de tafel. En, uh, de Philadelphia International All-Stars. Let's clean up the ghetto. En de garbage en de trashmen won't strike. I'm talking about the maintenance people for the city. What they were trying to do was, they were trying to get a little more money, you know,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 Het is onvermiddellijk, hè, want Dolly zit alweer kwaad naar me te kijken. Van hé hey joh, uh, vergeet je me niet. En uh, weet je wel. Dus, die plaat duurt bijna negen minuten. Dus ja, het is een beetje veel van het goede, hè, vind ik eigenlijk. Ik sta gewoon lekker te dansen op die tafel, joh. Moet ik weer gauw gaan zitten? Ja, ga nou zitten. Ga <laughs> nou zitten, want je moet het nieuws lezen. Ja. Ik ben en, anders ben, en anders ben je buiten adem, dan klinkt het veel. Bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Yo! Ja, lieve mensen. En dan uh, bij deze een kleine update van het regionale nieuws van uh, 5 januari 2017 alweer. Goed, de traditionele kerstboomverbranding. Die is dit jaar op woensdag 11 januari om half acht op het strand ter hoogte van het Schuitengat. Dat is dus uh, bij Dirk van der Broek richting het strand. Kerstbomen kunnen op 11 januari ingeleverd worden tussen 1 uur en 4 uur... bij de remise aan de Kamerling Onnestraat 20 of bij het Schuitengat zelf. Voor elke boom die ingeleverd wordt krijg je 25 cent en een loodje. Er worden 20 cadeaubonnen van 5 euro verloot. In de laatste week van januari maakt de gemeente de winnende loodnummers bekend... in de Zandvoortse krant en op de website van de gemeente... En vanzelfsprekend mogen handelaren niet aan deze actie deelnemen. Even drie namen die gisteren in het zonnetje gezet werden en hoe. De dames Marianne Mettes de Wilde, Thea de Rode van der Horst en Herma Bluis Kooi. waren totaal verrast toen hun familie en vrienden de ontmoetingsruimte van de Agatha-kerk binnenkwamen. En wat was er nou aan de hand... Deze drie Zandvoortse vrijwilligsters werden door burgemeester Niek Meijer... koninklijk onderscheiden voor hun vele werk voor de samenleving. Alle drie zijn ze lid van het bestuur van de Nederlandse vereniging... de Zonnebloem, afdeling Zandvoort. Maar daarnaast doen ze alle drie heel veel voor de Agatha-kerk... en nogtal van andere verenigingen binnen Zandvoort. Zij kregen de koninklijke onderscheiding lid in de orde van de Oranje-Nassau door de burgemeester opgespeld. Morgen 6 januari 2017 is er van half acht tot half tien... in de haven van Zandvoort een nieuwjaarsreceptie voor alle Zandvoorters. De medewerkers van de gemeente Zandvoort verheugen zich erop... om samen met andere Zandvoorters het glas te heffen op 2017... Dus uh, van half acht tot half tien in de haven van Zandvoort... strandafgang Paulusloot 9, te Zandvoort. Dan is er ook een nieuwjaarsconcert dit jaar. En uh, vanwege het tienjarig jubileum is er een thema dat feest heet. En er uh, zijn heel veel koren aanwezig. En de presentatie wordt gedaan door Irene de Jager, de voorzitter... En uh, dit nieuwjaarsconcert wordt ook uitgezonden rechtstreeks via ZFM Zandvoort op zondagmiddag. Evenals de nieuwjaarsreceptie wordt ook rechtstreeks uitgezonden door ZFM Zandvoort. En uh, u mag er natuurlijk ook bij zijn bij het nieuwjaarsconcert. Het vindt plaats in de Sint-Agatha Kerk. En de kerk gaat open om twee uur. Het concert begint om half drie middags. Een 19-jarige man uit Heemstede is dinsdagmiddag aangehouden... bij het treinstation in Overveen op verdenking van diefstal. De man werd rond kwart voor zes aangehouden na een melding van een getuige. De dief had spullen uit een fietstas gestolen. En die fietstas had hij bij zich. Ook had de man twee jassen bij zich die van diefstal afkomstig waren. De eigenaar van de gestolen spullen meldde zich tijdens de aanhouding... en hij herkende zijn spulletjes direct.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 Bij de afhandeling van de schadegedroegde verdachte zich erg agressief... en hierdoor ontstond het vermoeden van drugs- of medicijngebruik. De verdachte werd naar het politiebureau gebracht voor een bloedproef... en het bloedmonster wordt op aanwezigheid van drugs en medicijnen onderzocht... door het Nederlands Forensisch Instituut. Dan nog even een waarschuwing voor hondenbezitters... want op het strand tussen Noordwijk en Amuiden aan zee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 I'm Ah, en na het uh, prachtige duet van Elton John samen met uh, Kiki D. Even rustig jij uh, om Osborne Kalman. Ik ben nog niet aan de beurt. Ik ben uh, rustig even aan het uh, uitleggen. Ja, we hadden, ik had even bezoek in de studio. En um, uh, ja, dat, dat kan wel eens gebeuren. Dus uh, u had in ieder geval Elton John en Kiki D. Als liedje van de sidekick. En daarna hoorde u Charlie Luske. En uh, Charlie Luske die had een oude, oude jazzstandard. Even opgepoetst. By Is dit van Charlie Luske? Dat was Charlie Luske, ja. Eerlijk? Ja, dat was Charlie Luske. En oh. de uh, nummer dat heet... Uh, I will wait for you. Mooi. Ja. Yeah. Yeah. Nou, Osborne, kom maar. Oh ja, Ossie is een wel natuurlijk, sorry. Lying all the time. Love is blind, and my love was too bad to see. Love is blind, and you reach your hands out to me. And then I, I felt for you, cause I thought that you loved me too. But you were lying, yeah. you're lying. all the time.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 I love you view My love is blind And I tell you What we're gonna do Yet yeah, this is The end of our story You know we died Without any glory Cause you've been lying Yeah, lying All the time Je zou kunnen zeggen wel een van de punk bands van Nederland. Alleen de term punk was nog niet aangevonden. Zij waren we wel zo hoor. Bal Tax in de outsiders uit Amsterdam. En dit heet de Lion all the time. Ja, nou en dan nog maar even een klein stukje promotie voor morgenavond hoor. Jongens, ik kan er niks aan doen. your happy face 2000 uh, namens afscheid op... Uh, toen heette het trouwens Denen en de Jukezoopsal. Maar goed, dat was de voortzetting van. En uh, 2000 op de Grote Markt in Haarlem namens afscheid. Daar was ik toevallig ook bij. En dat is zo leuk. Hè? Ja, die, die filmpjes staan nog op YouTube. Hè? Die kun je nog terugzien trouwens. Dat is wel leuk. Uh, maar morgenavond dus, na 16 jaar... komen we gewoon weer bij elkaar. Salf Blues team, Morgenavond dus. In uh, Podium Victory in... Uh, in Alkmaar. En als u daarbij wil zijn... kaartjes kunt u nog krijgen... Uh, op uh, www... Uh, ja, ik, nou, ik mag eigenlijk niet... op de zang heen praten, maar ik doe het toch... Uh, kaartjes kunt u nog krijgen... bij podiumvictorie.nl uh, Dat is de website. Kostte 7,50 euro. Zijn er niet veel meer, maar ze zijn er nog wel. Als u erbij wil zijn, nou, gauw kaartjes kopen dan. Dit is Harpers Bizarre. Just a little despair You leave a Pennsylvania station from the corner to fours The freedoms see you over een trein gaan, dit nummer. De Chattanooga Choo Choo, dat is een hele oude, ook nog uit het tijdperk van, van Glenn Miller onder andere. Hè. Het ging over een oude uh, stoomtrein, gewoon, zo'n Amerikaanse sto sto stoomtrein. Ja. ja, daar ging het over. To the we used to have. Ja. ja we hadden nou, wel weer plezier vandaag, hè, Dol? Ja, zeker. Ja, hoor. wie het. En de pret gaat nog even door, hè. Want het Lucifus doosje staat alweer te klaar. We met een, een, een zwaluw erop en zo. Yeah, we <laughs> ja, Dat voelt toch op die doosjes? Tandstieker, of zo. Ja, op zijn beurt zei dat zo. Ja. Oh, nou, Bart is er weer, dames en heren. Die heeft die aanwisseling ook overleefd. Hij heeft alleen, heb uh, ik gehoord, uh, versleten schoenzolen omdat hij drie uur in een rij heeft gestaan voor een winkel in Londen. Oh, ja. Tot twee keer naartoe, hè? Tot twee <laughs> keer naartoe. Ja. ja. En hij was dan met Lee. En Lee wilde niet weg, maar Bart zei gewoon van... Lee, go! Maar goed. Hey, uh, dat was hem voor dag. Ik ben er weer aanstaande dinsdag natuurlijk samen met, uh, met Sandra. en uh, We wensen u nog een fijne, fijne donderdag uh, namens Dolly en mezelf. En we gaan de gauw uit. Dag! dag.